Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. 60 kilometer aan Russische militaire voertuigen is onderweg naar Kiev. Dat konvooi bestaat uit tanks en andere gepanzerde wagens. En die zijn nu op ongeveer 20 kilometer van de Oekraïnse hoofdstad. Er is niet zo heel veel over de plannen van dat konvooi bekend, zegt consulent Geert Groot-Koerkamp. Wat we wel weten inmiddels is dat uh, Rusland niet van plan is vooralsnog uh, gas terug te nemen. Uh, minister van Defensie Shoigu heeft dat gezegd uh, op een bijeenkomst uh, met, met andere uh, leden van de, van de legerleiding. Uh, hij zegt dat uh, Rusland net zolang zal doorgaan tot alle gestelde doelen zal, uh, het doelen zal bereiken. Bij een raketaanval in Garkov, de tweede stad van Oekraïne, zijn volgens het land minstens tien doden gevallen. En dat aantal loopt naar verwachting nog op. De aanval gebeurde in het centrum van de stad. Zou ook een kind zijn omgekomen? Gisteren overleden al tientallen mensen in Garkov bij Russische raketaanvallen. De Russische tv-zenders RT en Sputnik zijn straks niet meer in Europa te bekijken. Die zenders verspreiden desinformatie over de oorlog in Oekraïne. Eerder lieten Facebook, Insta en TikTok al weten dat ze de zenders blokkeren. En Google zegt nu dat YouTube hetzelfde gaat doen. Veel tv-aanbieders in Europa hebben het beeld ook al op zwart gezet. En mensen die uit Oekraïne vluchten mogen in Nederland gratis met trein reizen. Dat heeft de NS aangekondigd. De verwachting is dat er een hoop vluchtelingen deze kant op komen en de spoorwegen willen zo hun steentje bijdragen. Ook in treinen in Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk geldt een Oekraïns paspoort tijdelijk als geldig vervoerbewijs. En leerlingen van de middelbare school in Oldenzaal in Twente hebben zich niet aan de regels gehouden bij hun kijk- en luistertoets Engels. De eindexamenklassen van de HAVO en het VWO van het Carmel College hebben massaal gefraudeerd, zegt de school. Wat ze dan hebben gedaan en hoe de school erachter is gekomen is niet bekend. Wel dat alle leerlingen hun kijk- en luistertoets Engels opnieuw moeten maken. Het weer in het westen en noordwesten grijs, regenachtig en een graad of 6. In het zuidoosten juist regelmatig zon, daar kan het 10 graden worden. Morgen overal droog, een hoop meer zon en een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Muiden en Knoop het staat 4 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De vertraging is 10 minuten. De spoedreparatie op de A27 Almere richting Utrecht. Tussen Huizen en Hilversum een kwartier vertraging over 6 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie.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 Wil jij ook een eerlijke toekomst voor ons dorp? Kies 16 maart Partij van de Arbeid. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM luncht. Ja, Welkom terug lieve luisteraars. Deze dag 1 maart alweer doen uh, van 12. Twee, tweede uur zijn we alweer aangeland. Lus aan de andere kant, Jan aan deze kant. En ja. we gaan weer wat nieuws bij elkaar zoeken. Ja. En we hebben nog een weerberichtje. Uh, Luce heeft nog een receptje meegenomen. Ja, ook. Uh, en, en wat er uiteraard natuurlijk even lekkere muziek. En uh, we beginnen maar de tweede uur met deze.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 Je hebt nieuws. Wat leuks. Heb, uh, de actuele tijden voor het jongerendebat had ik begrepen nu. De, oh, de tijden. Ja, de ja, tijden, ja, Die zouden ja, we ja, nog even ja, doorgeven. Ja, we ja, beloven onze luisteraars. Ja, dat was bijna weer vergeten. Ja. Nee. Uh, het begint om... Uh, te, uh, je kunt streamen vanaf uh, 7 tot 9 is het. En de inloop, uh, de, als je erbij wil zijn... dan uh, is vanaf half 7. Oké. Okay. Van, ah, vanavond toch? Ja, Vanavond. Maart. Ja, dus ik zou zeggen, kan je niet streamen. Ga er lekker heen om te kijken en uh, te luisteren naar wat ze te vertellen hebben. Want volgens mij is het best wel interessant voor heel veel jongeren hier in Zandvoort. En ook ouderen. Ja, en uh, ja, nogmaals even herinneren aan het uh, zandvoortkies.nl... want uh, toch ook een hele hoop informatie hier is weg te halen voor onze uh, Zandvoortse ingezeten... Voor, uh, met het oog op de komende uh, gemeenteraadsverkiezingen in maart. Hè? Ja... Oké, okay, had je nog andere leuke dingen te melden? Nou ja, het gaat natuurlijk over de nieuwbouwplannen, wat, wat er, die er zijn voor jong en oud. En dat is geloof ik het uh, grote hangijzer uh, wat er tijdens deze verkiezingen uh, naar voren wordt geschoven. De oudere partij Zandvoort heeft in samenwerking met het Jonge Zandvoorts uh, Advies- en Servicebureau voor vastgoed H2H twee originele nieuwe. Bouwplan, nieuwbouwplannen uitgewerkt. Het betreft zowel een project voor jongerenhuisvesting als voor ouderen. Uh, Patrick Berg had het liefst afgelopen vrijdag... Tussen, tijdens het jongerendebat in het uh, HDMZ-museum... een voelde met pannen willen aanbieden aan de voorvechter van jongerenhuisvesting... in Zandvoort, namelijk Romy Koning. Uh, dat, de dat debat werd vanwege storm Eunice echter verplaatst naar vanavond... Waarna werd besloten het pamflet toch maar alvast te verspreiden. Het, uh, het eerste plan betreft tijdelijke tiny houses of veldjes aan de voorzijde van bestaande bouw aan de Keesomstraat. De huisjes bieden ongeveer 30 vierkante meter aan woonoppervlak, zijn in zes maanden te realiseren en zeer geschikt voor jongeren. Door niet uh, gestapelde bouwers zorgen we eerder voor een verrijking van de omgeving... dan dat we uitzicht belemmeren, al dus de brochure. Het andere idee gaat uit van een complex met 23 seniorenwoningen... inclusief parkeergelegenheid aan de Tolweg. Lijsttrekker van het OPZ, Peter Kramer, zegt... Je moet het zien als een reactie op alle stagnerende ontwikkelingen... van de afgelopen vier jaar. We willen vooral uitstralen dat waar in wil, meestal ook in weg is. En deze plannen zijn weliswaar goed doordacht... maar zo simpel als het in een fraaie lijkt, is het natuurlijk niet. Het, er zal vanzelfsprekend eerst een uitgebreide participatie moeten plaatsvinden... Ja goed, het, uh, het begin is er. We ja, hopen dat uh, tiny house is oké, okay voor tijdelijke bewoning lijkt me dat is hartstikke leuk. Ja, het is uh, tenminste voor mij opvallend dat heel veel uh, met de komende verkiezingen aandacht gegeven wordt aan de woningbouw. En uh, terwijl het eigenlijk toch een jaar een probleem is. Ja, maar goed, er wordt wel wat aan gedaan. Er wordt gelukkig wat het aan is, gedaan. Het is in en, in ieder geval... Laten het we altijd geen kreten zijn en dat we er echt wat mee gaan opschieten. Want het is echt een, een heikelpunt. Interessant voor de doorstroming, ja. hè, de jongere huisvesting, de oudere huisvesting, eh, geschikte woningen. En eh, nou ja goed, we gaan, ja. we gaan het allemaal ja. zien en, dan, en afwachten. Dan, ja. dan kunnen de ouderen ook doorstromen. Mensen ja. die alleen wonen in een eensgezinswoning wonen, ja. die dan uh, door kunnen stromen naar een uh, passende woning, is het natuurlijk perfect. Dan maken ze ruimte voor de gezinnen. Uh, ja zeker uh, wat anders ik zag uh, de warmtekussers heb je het gelezen ja ik heb het okay. gevoeld ook ja en nou had ik het idee dat ik thuis al jaren zoiets heb. Tenminste, als ik haché gegeten heb, heb ik ook een idee. Het ja, het ja dat is heel iets anders. Oh, dat is anders? Oké, okay, nou goed, dan gaan we verder. Okay, nou, nee, nee, dus de, de, ik de heb gist, er gezeten gisteren. Ja, en? Ja, lekker en, warm? En, ik denk, verrek, ja, okay. lekker warm. Het was niet zo wie op de bladen zit? Uh, nee, nee, helemaal okay. niet. Nee, het, uh, ah, okay. Ik blijf nog een half uurtje langer zitten zelfs. Gezellig. Dat is ook de bedoeling. Moet je Het eerste uur hebben we het gedaan aan het Proco En we hebben nog zo'n mooi nummer van hun, de White Cade of Pill. Ik heb een tweede nummer van uh, Pokkelherm vandaag als eerbetoon aan de vorige week overleden. Carrie Broeker. Uh, de Side of Peel. Dat was uh, de grootste hit, wel, volgens mij, van deze groep. Uh, we hebben ja. een. Uh, ja, ik wil je wat vragen, Jan. Ja. Iets heel anders. Ja, ja, Want ik je had het net over warmtekustens en winden ja. laten. En nou, dat zonde. vraag ik nou meteen. Maar weet jij waarom nou poep bruin is? Nee, ik zou het wel willen weten. Ja. Voorheen heb jij dat opgezocht? We uh, had ja, het net nou, over de onderstroom. want we gaan het. Nu, dus nu gaan we er wat meer Ik heen? weet het, ik ga het uitleggen. Oké. Okay. Elk levend ding op deze planeet, jij in ik, ik, alle deze allemaal. ieder uh, produceert, produceert afval. Het afval van de mens, poep geheten, bestaat uit gegeten eten, bacteriën, water en bloedcellen. Je lichaam is altijd bezig met het maken, gebruiken en hergebruiken van deze bloedcellen. Dus nadat je lichaam klaar is met het gebruiken van een bloedcel, sterft het, af, sterft het en komt er een nieuwe bloedcel voor in de plaats. Zie je dat? Ja, nou ja, goed. Jij gaat het uitleggen. Ja, ik luister. Je lijf breekt die dode bloedcel af en gebruikt de stoffen die daarin zitten. De stoffen waar je lijf niks meer mee kan, ja, worden weggegooid. En dat gebeurt in de vorm van poep. Okay. Maar waarom is die poep nu bruin? Ja, ja. Ja, dan uitleg. ik. Jij hebt de hele dag ge gestudeerd. Ik heb, ik heb ervoor op school gezeten. Ja, poep, poepschool. Op de poepschool. <laughs> op de poepschool. Als je lichaam oude cellen afbreekt, wordt er een stof aangemaakt die bilirubine heet. Oh. Ja, niet vergeten. Nee, dat is met een Bilirubine is ook, bruin ja. en daarom is onze poep ook bruin. Oh, oké. Okay. Heeft je drol. Een bruine kleur, dan ben je gezond. Oké. Okay. Wil je weten of jouw ontlasting gezond is... controleer dit dan aan de hand van de... let op, Bristol stoelgangkaart. Deze kaart is ontwikkeld op de Universiteit van Bristol... en voor het eerst in 1997 gepubliceerd. De kaart geeft de vorm van ontlasting weer... afhankelijk van de tijd dat deze in de darmen heeft gezeten... Is dat nou een leuk weetje, nou, ik er... moet je? Dus, ik, nooit, ik heb nooit geweten dat ik zo'n wijze... en een heel intelligente sidekick tegenover maat. Ja, het ja. wordt steeds ja. erger. Ik kan er geen poep van maken. Maar goed, we gaan verder met uh, Rob ten Heijs. Dankjewel, Luus. Ja, het verleden is verboden... Ik dat het verdween, maar ik zie ons samen lopen, en we wisten niet waarheen. Nog raak ik je aan, maar de afstand wordt al groot. Nee, ik heb... Leven Met jou dood God, ik hou zo van jou Misschien is het niet waar Zwaait opeens die deur weer open En natuurlijk sta jij daar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 Je vaak genoeg gezegd dat er niet één zo bij mij past. En ze zeggen dat het bent, maar niemand zegt wanneer. Dus ik pleef met de dag. Jij sterft telkens weer. Wat ik hou zo van jou. Misschien is het niet waar. Schuit opeens die deur weer open. En natuurlijk sta jij daar. Ik haal zo van jou, afscheid nam ik niet. En het einde blijft nu open, zoals jij het Natuurlijk sta jij daar want ik ga zo van jou afscheid, nam ik niet. En het einde blijft nu open. Op de ijs, open einde, wat een mooi nummer is. Heel, heel, mooi nummer. heel mooi nummer. Jij zegt het is geschreven voor een hond. Ja, ik had ooit begrepen dat dit geschreven had. Uh, want je denkt natuurlijk dat het gaat op een, op een vriend, vriendin. Maar het schijnt voor een hond geschreven te zijn. Het zou zomaar kunnen. Want ja, de de tekst keert ja, ja, ja, jij staat daar. Zeker. Dus, uh, dat dat ja. doen mijn hondjes ook. Ze staan met z'n zessen voor de deur. Ja, en uh, die bel ook aan, of niet? Nee, en ze dan ze binnen. Oh ja, maar ze hebben geen sleutel? Nee. Oké, okay. nee. dat is wel jammer. Nee, dat doe ik niet. Daar beginnen we niet aan. Daar nee, nee. Met, uh, dan gaan ze hem uitlenen? De, ja, toch? ook nog in de komende ja. tijd thuis wanneer ze willen. Nee, daar gaan we niet beginnen. dus ik was nee. vanwege een uh, artikel ergens. Een van de kranten ging over het Waterloopplein in Amsterdam. Hè? Dat is uh, ook niet meer is wat... Is dat werd. er nog? Ja, het is nog in een hele nieuwe vorm eigenlijk. En dat uh, schoon we eigenlijk te binden dat er ooit een liedje over gemaakt is. En dat gaan we nu verdraaien. Johnny en Rijk. Ik weet Een beetje door de stad Ik had geen doel, ik deed maar wat Toen bleek ineens, ik stond er weer Als iedere keer Die oude plek hier in Amsterdam Waar ik al duizend malen kwam En waar ik altijd wil zijn Het Waterlooplein. Oh, waterloopplein Het is mee moet met een scheutje gein, het Waterloopplein. Een vogelkooi, een mankenstoel, een naaimachine zonder spoel. Een oud bureau, het kost bijna niets, een roestige fiets. De koopman zegt, het is echt antiek, je zeurt en pingelt om een piek. Zo hoort het ook, zo moet het zijn, op het Waterloopplein. Oh! Mooi en weleer tegelijk, armoedig en toch ook rijk, is wie moet met de schuurtje gij, het water loopt blij. Een kolenkit, een steen waar een gat in zit. Een naakte etalagepot, maar dan zonder kop. Die Amsterdamse rommelmarkt, van alles bij elkaar geharkt. Een zootje en toch is het fijn. Mijn Waterlooplein, oh Waterlooplein, oh Waterlooplein. Met een stukje gein, het water loopt blij. Rijk, beide niet meer onder ons, maar uh, dat is een lekker gezellig nummer gebaseerd op Jean-Élysée, dat uh, Franse hitje. Hey. Yeah, yeah. Zeker. Uh, ja, zeker. Jij probeert mij een nummer mee te nemen van de Baker Family, ja? Yeah. Nou, die heb ik bij me voor je. Goed zo, komt Jan. soldier in his hometown, heading back to war, knelt before his old man's grave like he'd often done before. As he read those words, his heart sank. He felt his father there, etched into that marble red, freedom's worth dying for. Behind you I stand, before you I kneel You laid down your life to protect how I feel This battle's getting stronger, but I know the strong will win You pledged allegiance to this land bus stopped at a black wall full of names Fifty soldiers stepped outside but not one of them spake respecting those that came before and all that they gave if you listen with your heart that day you could hear each soldier say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 Let's honor those same soldiers out fighting for today so make sure in your actions they can hear you say behind you we stand and before god we kneel you laid down your life to protect what Stronger, but together we can win. You pledged allegiance to this land. Behind you we stand. Behind you we stand. And before God we kneel. You laid down your life to protect what we feel. This battle getting stronger, but together we can win. You pledged allegiance to this land. Behind you we stand. stil van, hè? Lekker rustig, ja, zeker. Ja, ja, zelfs jij werd stil. Ja. Nou, dat wil ik wel zeggen. Hè? Ja. Uh, ja, Ook in Haarlem zijn er natuurlijk wel leuke dingen te doen. Ook voor de, als je er lekker uit wil. Ik zie hier staan, uh, dat, dat, dat heet dan de tafel van Veel. En uh, dat tafel ziet er wel leuk uit. He? Schuif je gezellig uh, weer een keertje aan bij de tafel van Veel. Dus elke dinsdag en donderdag schuift een aantal Haarlemse horecaondernemers in Haarlem de tafels aan elkaar... En dan serveren zij voor maximaal 10 euro een, een daghap en iedereen mag aanschuiven. Dan misschien is dat ook een leuk idee om hier een sal voor een keer te doen. Dus ja. Yeah. Waarom niet? Hij zegt ja. Waarom zeg, ja. niet? Klopt. Het is bij deze, wat er de ja. voor Horeca ondernemers in deze yeah. tijd dat het allemaal nog een beetje van uh, op gang moet komen, is dat misschien een leuke suggestie zijn. Uh, wat halen betreft, heb je er zin om uh, mensen te ontmoeten, gewoon gezellig een hapje eten en bijkletsen? Of neem iemand mee die eigenlijk wel van een gezellig hapje eten houdt? Het kan allemaal en het is elke keer gezellig, sfeervol en lekker natuurlijk. Kijk voor de deelnemende restaurants op veel.nl. Je betaalt 10 euro voor een daggap, exclusief de drankjes. En iedereen is welkom en dat is dan elke dinsdag en donderdag om half 1. Nou, dat zou toch een leuk idee zijn als we dat in ons eigen mooie dorp ook gaan doen. Dus ja, vooral met die, met die hoge gastprijzen komt dat denk ik bij heel veel mensen wel goed uit. Ja, en gezellig natuurlijk. Oké. Okay. Vendermi, superer o, dentro di me, de obstakel. The darkness This is Ook weer lekker dit, de Erosamazotti. Ja. Samen. En uh, heb jij al jij, heb heb een weerbericht opgezocht, in... Houwersleeuw? Dus. Dat heb ik, ja. Wil je dat hebben? Ja, nee, nou, ik niet. Onze luisteraars wilden dat natuurlijk. Ja, je wilt weerbericht. Ik heb ook nog een gehoord. hoor. Het. We wachten. Ja, ik ben nog uh, Je overvalt, maar we waren net nog in de erosame aan de gang. Na een aantal zonovergoten dagen ziet het weerbeeld er op deze dinsdag inderdaad wat anders uit. De bewolking overheerst en er valt af en toe regen. Er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind en het wordt maximaal 7 graden. Vanavond valt er nog wat regen, maar aan wordt het droog en het koelt af naar een graad of 2. Morgen overheerst ook nog de bewolking, maar het blijft wel droog. Er staat niet meer dan een zwakke oostenwind en het wordt 9 graden. Donderdag en vrijdag is er een mix van zon en wolken. Het blijft droog en het wordt 9 tot 11 graden. In het weekend schijnt de zon wat vaker, maar soms is ook een bui mogelijk. Het is dan ongeveer 8 graden. Volgende week neemt de wisselvalligheid toe en tot en met woensdag is de graad 8. Later in de week gaat het kwik wat omhoog. En in het weekend daarop, dus niet aanstaand weekend, maar het weekend daarop... wordt het uh, 12 of 13 graden. Nou ja. Het is, uh, en we maar, zitten in de stijgende lijn. Weer, he, we en, en wel weer eens een uh, sneeuwloze winter gaat eigenlijk. Hè? Ja, en, en het het sport, is, uh, volgens mij ook een lichtelijke vorstvrije winter. Ja, het is ongelooflijk. Maar een stormvolle winter. Dat, dat wel, ja. daar hebben we genoeg van gehad. Daar hoeven we niet meer, die hebben we gehad. Nou, in ieder geval, dankjewel voor het weerbericht, Loes. Dat ziet er toch niet verkeerd uit? Gunstig. geleden. Dus uh, ik heb nog een leuke tip. Heb jij een leuke tip? Ik heb een leuke tip. En dat is? De uh, camera's van uh, Beleefde Lente... die staan weer aan. Ja. En die kun je dan uh, volgen. Hoe dat uh, voor de rest gaat... hoe dat gaat met, uh, met die, in die broedhokjes. Okay. Okay. Dus als je naar de vogelbescherming.nl... slash Beleefde Lente gaat op de computer... dan uh, kun je kiezen waar je naar kunt kijken... De, als je, het is echt zo leuk. Ik zit er nu even naar te kijken, maar het is echt heel leuk. Maar ze heb je natuurlijk ook op de Veluwe... met die camera's die ze ook opstellen... voor, voor, de, voor de gewone ja. de herten en dergelijke. Het is altijd leuk om te zien natuurlijk. Ja, dus uh, beleef de lente. De camera's staan weer aan. Ga naar uh, vogelbescherming.nl slash beleef de lente. En je kunt heerlijk meegenieten. Nou, dankjewel voor de deze leken. mooie tip Julus. Hey. Ik wil dat je niet wegloopt. En met de nacht verdwijnt 130 op de vluchtstrook Om bij jou te zijn Ik ben niet gek maar ook is is vuurschoen Maar ik ken mezelf en wil dit niet kwijt 130 op de vluchtstrook Zolang we samen zijn Je vraagt me waarom ik je ontwijk Omdat je rond je zon heen loopt Jij bent zo, jij ja, dit pas als ik me omdraai Je omzingel. Vanop? Is echt zo. Ik wil je bellen maar dat gaat niet. Ik klap weer glas van hyperventilatie Ik dacht dat tijd echt liefde dat bestaat niet. Maar schijn me drie, kijk hoe Cupido weer acht Zo veel frustratie en luister, ik ik wil niks liever ben verblind door je liefde. Ja, en als je me mist, laat het me weten. Zet de stem ik gaan gaan gaan ben. Ik voel dat je niet echt loopt. En met de nacht verdwijnen 130 op de vluchtstuk Om bij jou te zijn Ik ben niet gek in ook een Maar ik ken mezelf en wil dit niet 130 op de vluchtstuk Zolang we samen zijn ons gewoon een klootzak, maar wat er ook gebeurt, jij komt altijd terug bij mij En ik weet nog dat je mij zei, ik wil dat je me vastpakt Maar beter neem ik afstand, straks doe ik jou weer pijn Je, je maakt me maar niet pijn, ik zal even irritaties Weinig communicatie, je niet aan je reputatie, nee We worden pas één als je werkt met me, Of we doen het nu samen, anders liever alleen Ik wil dat je niet wegloopt en met de nacht vertrouw. 130 op de vluchtstap om bij jou te zijn. Ik ben niet gerken maar ook een scheepschap. ik je mezelf en al dit niet klaar. 130 op de vluchtstap, zo Zolang we samen zijn. Nou dat. Uh... Dat was de vluchtstrook. ook? Uh, Lucie heeft alles weer bij elkaar gezocht. De pannen, en de pollepels, de, ja, de, de, de, de, de, de koffermus dat op het gaat. Ja. lekker ruiken hier in de studio. Nou, Lus, kom op met je recept. Ik heb een lekker recept. Macaroni met gehakt en groenten. Nou, ik, dat ik, klinkt ik ik doe niet doe al te moeilijk. moeilijk. Maar je hebt er wel veel voor nodig. Oké. Okay. Dus ik ga beginnen met de ingrediënten. 300 gram macaroni heb je nodig. 1 courgette, 250 gram champignons, 1 rode paprika, 2 theelepels... Italiaanse kruiden, 300 gram gehakt, 1 ui, 2 tenen knoflook, verse basilicum, 125 gram sherry tomaatjes, 400 milliliter tomatensaus, 2 eetlepels tomatenpuree, olie om in te bakken, een snufje peper en zout en 1 handje geraspte kaas. Hak de ui en de knoflook fijn. Kruid deze in een pan met een klein beetje olie aan en snijd de paprika in kleine blokjes en bak deze ook even mee. Voeg het gehakt toe en bak dit aan. Snijd de courgette in blokjes en de champignons in plakjes. Voeg beide toe aan de pan, breng het mengsel op smaak met het snufje peper en zout, wat blaadjes verse basilicum en de Italiaanse kruiden en bak alles nog een, acht, een, een minuut of acht. Kook ondertussen de macaroni gaar en laat vervolgens uitlekken. Roer de tomatenpuree door het gehakt en groentemengsel en doe daarna ook de tomatensaus erbij. Snijd de sherrytomaten in stukjes en voeg die als laatste toe. Roer alles goed door elkaar en laat nog een paar minuutjes puttelen. Je kunt de macaroni trouwens ook een saus los serveren van elkaar of doe... Of door elkaar, net wat je wil. Serveer met wat geraspte kaas en verse basilicum. En dan heb ik nog een tip. Houd je van pittig, bak in fijn gesneden rode peper mee. Met de ui en de knoflook. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Wil je het recept teruglezen? Dan kun je dat uh, teruglezen op www.leukerecepten.nl Dankjewel, je dus voor deze Culinaire, dat culinaire nou, halfstandje. Ja, dat was toch wel weer een halfstandje. Uh, dank het wel. Ja, als het, uh, nou. ja. Mensen gaan het eigenlijk uitproberen en uh, is het niet te lekker, laat het even weten. Toch? Ja. Oké. Okay. Met allemaal is? Ja, hallo mevrouw, ik praat met Ali Sharam uit Arnhem. Met wie spreek ik? Ik praat met Ali Sharam uit Arnhem. Ja. Uh, ik heb gezien, u heeft advertentie staan, Grand. Uh, staat van structuur in huishouden. Ja. Ja, ik wil graag die structuur. Althans, mijn vrouw wil graag. Ik wil graag dat mijn vrouw structuur in die huishouden, zo is beter gezegd. Ja. Kan ik haar opgeven? Um, ja, maar dan, dan moet het mevrouw zelf bellen. Nou, dit is niet nodig hoor, ik doe voor haar. Hallo? Ja, maar dat gaat niet. Zij moet gemotiveerd zijn, anders kunnen we jullie niet helpen. Oh, maar mevrouw vrouw is echt gemotiveerd hoor. Echt waar. Is ja, maar, bedoel, hè? ja, maar wij ja, kunnen niet met, met, van als het voor haar is, zou ja. ze zelf moeten bellen. Ja, maar zij kan niet moeilijk, moeilijk nergens praten. Daarom doe ik voor haar die, die vertaling, hè? ja? Ja, oké, okay. maar dat, dat is nog niet genoeg voor ons. Mijn vrouw zegt net, ik wil graag, ik wil graag, zegt ze net. Ja, dus, ja, maar en dat is, dat is gewoon niet belangrijk. genoeg, zo werken wij niet. Ja, maar... Ja, ja dat is ik... heel jammer, maar zo kunnen wij niet werken. Maar hoe krijg ik die structuur? Hoe krijg ik die structuur die erin dan? Ja, je kunt naar de sociale dienst gaan en kunt u hulp vragen. Bij sociale dienst? Tuurlijk. Wat moeten die met de. Ik heb die ook structuur Kunnen ze ook houden? structuur aanbrengen in uw huishouden? Ja, maar ik wil alleen maar gewoon graag weten, hè, van de, Wanneer kan ik best warm eten, of die afwassen, of die, die, die, die huisstof zeggen? Ja, dat, dat, kan, dat, ja dat, u dat, dat kunt u bij de sociale dienst krijgen. Want laatst nee, ik maar... lag te slapen, die vrouw begint gewoon stof zeggen langs die bed. Gewoon naast die bed stof zeggen. Ik lag lekker slapen. Weet u wat? Ja, zulke dingen. Ja, ik kan het niet eigenlijk... goed verstaan. Nou, Kijk, ik, ik... ik denk dat u gewoon de sociale dienst heeft moeten bellen, die kan u helpen. Maar nou, wat ik wil zeggen is gewoon, ja. zij ze doet zeg maar al die huishoudelijke dingen ja. op hele verenigde Ja, zijn, hele vreven... Bij de sociale dienst zijn daar ah. uh, speciale uh, uh, mensen voor die jullie kunnen daar bij helpen. Ja maar u toch ook, want u heeft structuur in huishouding. Nee wij doen, wij doen andere dingen en wat wij werken dan? alleen met de mensen die dus ook de taal spreken. En anders zijn ze niet uh, vaak gemotiveerd. Maar dat kan toch niet. En dat kunnen we niet uh, via... Nee, dat hebben we nog nooit gedaan. Dat willen we ook niet. Ik heb ja. het nog nooit gedaan. Ik werk wel met Engelse mensen. Ik kan Engels spreken. Ja. Maar uh, met anderen heb ik het nog nooit gedaan. En dat, dat, dat, dat wil ik ook niet. Nee, maar mijn vrouw gewoon aan mij aan van, nou, wat is je aan, Ja, maar dat wil ik, ik niet aan? meneer. Ik, ik heb He? daar, uh, dat heb ik nog nooit gedaan. Ja, maar ik we werken gaan... alleen met mensen waar we mee kunnen praten. He? Dus, dus uh, ik denk dat u gewoon bij een ander terecht moet komen. Ik vind het echt een beetje moeilijk hoor zo. Ja, vind ik ook. Want ja, ik zit echt <laughs> ja, met groot ja. probleem, hoor. Oké, okay. meneer... hey, ik sta hier met een hele hoop mensen om me heen. Oh, het is uh, uh, de laatste dag, we hebben vakantie. Ah. Dus uh, ik hoop dat u hier slaagt. Ja, nou, okay, ja, Oké, tot ziens, nou, nou, bye bye. Hallo. Hallo? My big family En met dit uh, schitterende nummer, uh, waarvan we allemaal de betekenis willen begrijpen... gaan we weer afscheid nemen van deze twee uur lunchroom. Ja. Plus, en ik heb het uh, met veel plezier weer gedaan. Ja, heel veel plezier. En we uh, hopen we graag volgende week weer te treffen aan de, de luidsprekers. En uh, onder uh, misschien wat vrolijkere omstandigheden dan zoals het nu is. Ja. En uh, wat ons betreft... Uh, tot volgende week. Tot volgende week. En let op elkaar en blijf